Thank uh you. -huh.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 Schreef mijn dag.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 Oh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 the Lord. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Yes.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 Gonna use you. The Lord is going to use you. Zo' so het weer een schalein Shalom aleinu va'al kol Israel, yaaseh shalom, yaaseh shalom. Shalom aleinu va'al kol Israel, yaaseh shalom, yaaseh shalom. Shalom. Wat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 By your strength